de aftreding van Koning Beatrix en natuurlijk vooral op dit moment de nieuwe Koning, Prins Willem-Alexander, die tegenwoordige Koning Willem-Alexander heet. Als opening hoorde Louis Davids met Weet je nog wel oudje, een opname 1928. En de volgende plaat is het 1957. Van een man die geboren is op 20 april 1935 in Enschede. We hebben het over Henk Elsink met zijn nummer: bij geboren in april.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 Dat doe ik voor jou. Vivre pour toi, c'est comme de vleur. Vivre pour toi, en flamme mon cœur, c'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi.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 Aan je taken toe, lieve Majesteit, lieve Majesteit, het is verleden tijd, lieve Majesteit, want nu, nu is het klaar. Gooi je haar in de wind met een paard op het strand. Er is niets dat u wint, rook is een sigaret, ga eens vroeg.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 Geboren in Amsterdam op 1 januari 1959. Is een Nederlandse zanger en naast zijn eigen repertoire zingt hij ook Nederlands taalgespoogjes voor andere voor onder andere André Hazes en ook hij heeft een lied gemaakt speciaal voor Willem Alexander. Het koningslied Dries Driesroefing nu op de radio. Jaar van Wordt gekroond oprecht en geduldig, je hebt dit verdiend, jij bent nu koning, het volk is jouw vriend. Zijn wij eux? klaar voor de toe? Een trouwring en een huis. En wil je me kussen, zorg dan onder deussen, maar vlug voor een rit. Ik droom van een trouwring en een huis En wil je me kussen, zorg dan onder de De vodka Anushika en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka Anushika en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak in dak uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans en maar in die fles zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit bedenken? Mij te Weigel in de schenken nepje, dan werkelijk in gevoel. Geef Gib mij de Wodka Anuschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Gib mij de Wodka Anuschka, want Weigel gemein, dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 En jij zit mij op de brandt, zo maar in die fles zit nog een hele buurt. kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken. Heb je dan werkelijk in gevoel? Geed mij de Wodka, Anushka, en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka, Anushka, want weiger je mij? Dan ga ik naar i God, die heeft nog meer dan.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 Op 30 april, op 30 april, dan gaat het echt gebeuren, ja het gaat gebeuren, de mensen ze zwaaien met vlaggetjes overal, <tie> op 30 april, <tie> dan is hij echt de koning, Jij ja, hij wordt de koning, en zeggen we dank aan die lieve Beatrix. Beatrix. Alla a person, I'm a dance, I'm a photo, a doctor, I'm a gay. radio, I'm a reportage, Fu oranya, na so a person, I'm maar je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 rijden een is het beloofd dat je alles wilt geven. Iedere stap die je zet. Ne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 you were out all this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 De drapers aan boord, de aan boord, de aan boord, de aan boord, aan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 Mama.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat mijn...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 Is geen breukje. Ik weet er alles van. ben je bedrukt verzet je. Maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken luister dan naar mijn raad. Breuk. Bruin eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, een kut op goed Verhul zo nu en dan, verlies de mensen. Een beetje levensvreuk schenkt nieuwe moed. Bruin eens een zonlijke, Het ritme van ZFM.